Oké, okay, welkom op de Bartimeus Vraaguur. Dit is het Vraaguur van 31 augustus, alweer. En uh, we zijn de grens van 30 gepasseerd, zag ik uh, op Blink. Nou, dat is leuk. Wat we gaan doen vandaag, uh, vragen van iAsk. E ik zag een vraag van Rogier over uh, Nederlandse apps. Daar kom ik straks op terug. Uh, ik heb een aantal appjes gevonden die ik leuk vond om uh, aan jullie te laten horen. Dat begint met de Marktplaats app. Een uh, wat mij betreft behoorlijk toegankelijk ding. Ja, je kunt nooit een app helemaal 100% alle schermen doorkijken hoor. Dus het is best mogelijk dat er nog wat aan feelt. Of aan scheelt. Maar je kunt ermee reageren, je kunt ermee bieden. Nou, leuk. Ik vond nog een Sysinfo app. Ehm... Um, en de constant fold zag ik bij uh, de vrienden van Abwijzer staan. Ik vind het een mooi ding. Ik heb nog niet gekeken wat het kost. Dat had ik nog willen doen voor het vragen u Maar het weet Daniel misschien wel aan te vullen. En een drop text app. En dan komen er nog vragen uit de chat aanbod. Dus dan uh, zijn we er wel weer door denk ik. Tot nu toe hebben we een aantal heel mooie zonnige... Voice chats gehad, dat uh, gaat vandaag helaas niet lukken. Ik geloof dat ik echt zelden zo nat geregeld ben als vanmorgen. Het was echt heel, heel, heel bar hier in Utrecht. Oké, okay, zijn er vooraf nog wat dingen of andere zaken Tom of Nancy? Uh, dan laat ik even de mic los en anders gaan we beginnen. Oké, okay, dan beginnen we met de vragen uit uh, die aan e zijn gesteld. dat was er volgens mij maar één, dat was van Roger. Over uh, de NL-apps. En het ging over het verversen. En ik heb er even naar gekeken en volgens mij vervest hij bij mij wel. Ik zet hem even vast, zal ik iets laten horen? Nou zit hij in de knoop. Ja. Nou, niet meer. Handkiezer. Um... Inst instellingen. En die onderdeel. Nederlandse apps. Onderin dat ding heb je een aantal, heb je een aantal tabbladen. Po, populair. Nieuw. Categorieën. Kortingen. En meer. Nou, als ik bij die nieuw kijk... En ik ga van bovenaf de koptekst zoeken... Dus Die is dan 31.08, dus die is heel recent. 31.08.12, muziek, boeiend festival. 30.08.12, boer zoekt vrouw. Broer zoekt vrouw. 30.08.12, oh, boer zoekt vrouw. Daar zal mijn vrouw blij mee zijn dat die uh, beschikbaar is. Ik zal hem direct aan haar schenken. Um, dus hier update die zeker wel. En als ik kijk bij. Portingen. Kortingen. Ik heb wel de indruk dat hij hier uh, update. Wat je eventueel kunt proberen, maar ik weet niet zeker of dat altijd werkt. Bij sommige apps is het zo, als je met drie vingers van boven naar beneden veegt. Dat, dat hij dan... Uh, zo. Nee, deze doet, het de, deze doet het niet. Sommige apps hebben dat als je bij uh, rij 1 van zoveel, bijvoorbeeld rij 1 van 1 tot 5 van 16 bent, zoals dat hier is. En als je er nog een keer met drie vingers naar beneden veegt, dan zegt hij of refresh of om de een of andere reden inhoud uitgeklapt. En dan zou het zo moeten zijn dat hij refresht. Uh, Roger, volgens mij was jij hier ook, doet hij bij jou echt helemaal niks refreshen? Hoe oud zijn die apps die je krijgt? Ja, goedemiddag uh, iedereen en direct ook. <laughs> Um, jouw oud zijn die apps, die zijn van, uh, van uh, vorig jaar al zelfs en um, ik heb hem uh, zelf op mijn telefoon gezet. Mevrouw die heeft hem er ook op staan, op haar eigen iPhone, en die heeft eigenlijk precies hetzelfde. Maar wat het, wat het rare is, ik hoor jou noemen, uh, nieuw, populair, uh, kortingen en wat ik wat. En die buttons, die heb ik niet in mijn programma staan, ik heb alleen nieuw, top 5, uh, toplijst, en categorieën. Dus ik, ik vermoed dat ik uh, ja, misschien toch een andere, een andere app heb ofzo. Oh, we hebben geprobeerd het hele appje binnenstebuiten te keren, maar uh, <laughs> ik snap er geen pepernoot van. De naam, want jij zet hem in je mail als NL-apps en ik ken hem als Nederlandse apps. Dus dat zou inderdaad best kunnen dat jij een andere app hebt. Uh, misschien dat Tom ondertussen in het volgende verhaal even tijd heeft om in de App Store te kijken of er twee van dat soort dingen zijn. Deze heet echt Nederlands, Nederlandse apps. Dus waarschijnlijk heb je dus inderdaad een andere. Heb jij daar zo tijd voor Tom? Jazeker, ik ga nu even kijken. En je moet dus die tabbladen die ik net noemde onderin hebben staan. Um, wat ben jij? Oh. Nou, je hebt in ieder geval rechtsonder een meer tabblad staan en een nieuw tabblad in het midden. Oké, okay, uh, had jij nog meer vragen gezien om, van IASK e van de week Tom? Ik niet, maar mogelijk uh, heb ik er gemist. Nee, dit was ook de enige die ik had gezien. Nou, jij zegt dat is hartstikke mooi. Dan ga ik verder met uh, de Marktplaats app. Marktplaats is toch een van de grotere veilingsites, geloof ik, in Nederland. Ehm... Um, en als site is die wel te gebruiken. Nou zijn dat type sites natuurlijk altijd al een beetje lastig en complex en met veel lijsten en moet je weten wat je aan het doen bent. Maar met wat goede wil kun je wel advertenties lezen. Maar het reageren, het bieden en het bellen en e-mailen naar mensen is soms uh, vaak heel lastig. Nu kan die, geloof ik, wel de ontwikkelaar of het ontwikkelteam, als ze dat willen, een vinkje aanzetten dat je een aantal dingen weer uh, als tekst ziet. Bijvoorbeeld de telefoonnummers van uh, mensen die een advertentie plaatsen. En de reden waarom ze dat niet als tekst doen, is dat ze niet willen dat een of andere geautomatiseerde bot uh, al die telefoonnummers van Marktplaats roust. En daar sms'jes heen gaat sturen en zo. Dat is natuurlijk niet de bedoeling voor Marktplaats. Ik ga hem even opzoeken. 5. Pagina nou. 2, 3, 4, 5, 6. Pagina nou. Daar was die. Markplaats. Oh, hij helpt nog ergens uit. Even naar het beginscherm. Het app heeft een aantal, um, een aantal tabbladen. Zoeken. Daar kun je zoeken op trefwoorden. Dus nou van alles en nog wat. Daar kun je zelf advertenties plaatsen. Berichten. Daar staan aan jou gestuurde berichten in. Dus dat kunnen ook reacties op verkopen zijn volgens mij. Dat weet ik niet zeker. Ik heb er nog niks op verkocht. Favorieten. Favorieten. Die worden gevuld als jij de knop uh, toevoegen aan favorieten gebruikt. Bij de um, advertenties. Instellingen. En instellingen. Daar wordt instellingen. een aantal dingen geregeld. En wel de volgende. Ik ga naar boven toe. instellingen. Je moet een uh, account aanmaken als je op Marktplaats wil uh, bieden. En als je alleen maar wil zoeken, niet, geloof ik. Het aanmaken van zo'n account gaat op uh, marktplaats.nl. Uh, marktplaats en daar heb je een maaknieuw wachtwoord ding. Die moet je gebruiken om het uh, nieuwe account aan te maken. Ik moest daar even naar zoeken. Ik had niet gedacht dat dat een was eigenlijk. Maar goed, dat heet daar zo. Uh, je krijgt geen CAPTCHA, dus daar hoef je, je geen zorg over te maken. Je krijgt een e-mailtje met een link. En die moet je klikken en dan vindt de verificatie plaats dat jij met dat e-mailadres een account wil aanmaken. Nou, hier log ik mee uit. Mijn oh, instellingen. Mijn instellingen die kun je. Mogelijk dubbeltikken, nee. De koppeling met Facebook wordt gemaakt. En je kunt een koppeling met Twitter maken, dus een koppeling met Facebook maken en een koppeling met Twitter. En dan kom ik weer bij zoeken tab. ...terug naar zoeken tab. En ik had daar een ander scherm verwacht eerlijk gezegd. Dus ik denk dat ik nog ergens terug kan. Oké, okay. er is een uh, recent door mij gezocht dingen. Daar kom ik straks op terug. Een blader door rubrieken. Nou, als ik die dubbeltik... ...dan... Kom ik echt het marktplaatsverhaal binnen? Nee, ja, ik ga naar computers. CBST. tik ik dubbel. en software. Nou, stel ik wil een MacBook Air kopen of iets moois. Kijk of er iets van Apple bij staat. Computers en software, ze moeten treffen. Andere prijzen. Apple verticale lijn best tops. Apple verticale lijn, 8. Apple. Apple verticale lijn met tops. Nou, dan ga ik daarbij kijken. Computers en software. Terug. Terug. Ik ga naar rechts vegen weer. Ik, nu komen er twee tapjes bovenin bij. Een lijsttap en een fototap. En als die op lijsttap staat krijg je tekst. Dat is voor ons erg prettig. En dan heb je er geen foto's bij volgens mij. En in de fototap heb je de foto's. Foto's. Filter. zijn 981 resultaten. Dus ik heb 981 resultaten. Die kan ik natuurlijk gewoon langslopen. komt hij voort. Sorteer. ...verticale reinelektops. Gratis digitale tv... ...kijken via de pc. Heel Nederland... ...geplaatst vandaag 7 euro... cent. Oh. Ja, dat is altijd een beetje... ...jammer dat je toch wel heel veel... Uh, ...eigenlijk spullen krijgt... ...die vind ik niet op Marktplaats thuis horen. Dat is gewoon pure reclame. Dus ik wil... Uh, ...in ieder geval minder resultaten hebben dan ik nu heb. Dat zijn er echt te veel. Dus dan ga ik naar de... ...zoek opdrachtwoord. Filterknop. 981 resultaten. En daar veeg ik naar rechts. Dan ik een sluit. Moet ik sluit? Zoek op trefwoord. Zoek. verticaal, Afstand onbeperkt. 100%. Aanpasbaar. Nou. 100%. Die kunnen we wat inkorten, denk ik. 90 procent. 70 procent. Afstand onderbeurt. En dan neemt hij hem over, hoop ik. 90. Afstand onderbeurt. Hé, waarom wil hij niet? Afstand onderbeurt. 70 procent. Aanpasbaar. Ik had verwacht dat hij hem wil. Nu... Even kijken of die die straks nog meeneemt. 70% aan knappen. Vanaf huidige locatie. Rond postcode. Nou, vanaf huidige locatie. Hoppa. De prijs ook nog doen. Die vind ik het leukste. Ik wou een Macbook Air. Ga ik eens kijken wat we nu aan resultaten over hebben. Daar moet je even over nadenken. Ja, daar, daar is hij weer terug. Hey, Hij doet nou iets heel flauws en dat is mij er gewoon uitgooien. Dat is niet wat de bedoeling was. Dat doe ik even nog een keer over. hoop ik dat hij dat nou niet doet. Dus ik ga naar computers. Computers. Ga ik naar Apple Laptop. En toen ging ik naar filter, Geselecteerd. filter. 981. en toen zocht ik naar Mac. Bijvoorbeeld een Mac MacBook Air. Die tik ik dubbel. En dan hoop ik dat hij met lui. Maar, de maar, de nou, dit is wel een beetje jammer. Deze ging vanmorgen heel erg goed, maar hij gooit me er nu gewoon uit. Um... Dat zou voor mij eigenlijk een reden moeten zijn om hem nu weg te gooien. Maar dat doe ik toch niet. Ik ga er van het weekend nog even verder mee spelen. Misschien als ik hem helemaal uit het geheugen gooi. met... Um... Uit de app kiezen en dan opnieuw een keer starten, dat hij dat dan niet doet. Maar dat kost me nu gewoon te veel tijd. Dus ik wil nu een ander, oh, een ander stuk laten zien en dat is zoeken op trefwoord. En dat je dan uh, ook inderdaad uh, echt gewoon de telefoonnummers en dat soort dingen uh, wel kunt zien en ook direct kunt gebruiken. Dat is ook wel grappig. Ja, misschien aan het eind, als we tijd over hebben, dat ik dat nog even, nog even probeer. Oordeel de marktplaatsen. Ja, zullen we dat nu even niet doen? Oordeel later. O, later, maar dat lijkt me wijzer. Ze zouden wel moeten controleren of je niet na een crash eruit gevlogen bent en dan deze vraag stellen. Dat is nu een beetje dom. Even kijken. We gaan zoeken op trefwoord. En we gaan zoeken op trefwoord vragenuur. C oh. Kijk of er echt vra vragenuur staat. Waar zijn wij? Nou zeg zeggen bij zoek. En dan ga ik rustig op zoekveld. Nou. we. Is dus een headset van het vragenuur wordt aangeboden op Marktplaats uit Zaandam. Vandaag en die is gereserveerd. Nou, dat is degene die ik wil, uh, wil kopen. Hier ga ik naar rechts vegen. Daar heb ik een taakknop. Die doe ik even dubbeltikken. Voeg als ik dat doe, komt hij dus in het favorietenlijstje te staan. Deel deze advertentie. Deel de advertentie, dan kan ik hem mailen, twitteren, facebooken en van alles en nog wat. Annuleer. En annuleer. Dus dat zijn de taken die je met een advertentie kunt doen. Vragen vragen e ik kan er hier ook nog direct e-mailen. Plaatsbot. Plaatsbot. Nou, dat kan ik wel doen: mijn bot is 25. Ademeren. 15 euro, 2. Verkoop, geselecteerd, Zoeken. Ja, waar is dat bot? Voer het in. Textveld. Die moet ik dubbel tikken. Textveld, bewerkbaar. Voer nu 5, 2, 2, 5, 5. Verwijderen. Doe iets van 15 euro. Textveld, bewerkbaar. Deze tekst. Plaatsbot. En plaatsbot. Op Botplaatsen. Weet u zeker dat u 25 euro wilt bieden? Ja, dat weet ik zeker. Weet u zeker dat u annuleren? Plaatsbot. Hoppa. Het vragen. Bezig. Attentie. Uw bot van 25 euro is geplaatst. Dat is mooi. Oké. Netzetvragen. Bied van 25 euro. Dus nu staat die prijs op 25 euro voor het vragenhuren headset. Ik veeg verder naar rechts. 25 euro, minuut geleden. euro, uur geleden. Geselecteerd. Zoeken. Even kijken maar eens. Nou moet ik ook nog even. Nou 25 euro. in. Nu mis ik even een knop. Oh ja, hier moet ik terug. Dus Nu, nu ben ik weer bij de advertentie en ik veeg naar rechts. <coughs> Dus hier heb ik ook inderdaad de bel- en sms knop. Nou, als het goed is, kan ik hier echt. Ja. Dat, dat gaat hij nou doen als het goed is. Met Suzanne. Hey Suzanne! Met Dirk, is die headset nog te koop? Uh, nou, helaas is die al gereserveerd. Oké, okay, dankjewel. En dan. Je kunt hem dus bellen en je kunt hem ook sms'en. Ik denk dat hij nu inmiddels wel verwijderd wordt. Zit zon, en hij, hij doet het dus via de echte uh, telefoon-app. Dus dan moet ik weer via de appkiezer... Teruggaan naar de marktplaats, dus op die manier kun je, vind ik, uh, behoorlijk mooi uh, zoeken en bladeren nogmaals. Dat bladeren ging vanmiddag verder helemaal prima. Als ik even kort het verkopen ding. Doorlopen. Ik ga niet een advertentie plaatsen, maar wil hem even doorlopen. Verkopen. Kom. Landschaft is marktplaats advertentie Alle. Gratis. Rubrieken beschikbaar. Direct foto's maken en uploaden. Plaats scheld is advertentie. Knop. Uw ongeplaatste advertenties. U heeft geen ongeplaatste marktplaatsen. Zoeken. dan, een van vijf. Plaats scherm is marktplaats Geselecteerd. Landschaft is marktplaats advertentie. Alle. Gratis. Plaatsschaft is advertentie. Die bedoelde ik. Plaatsfoto's. Terug. Terug knop. Plaatsfoto's. Context. Plaatsfoto. Knop. Nou, hier kun je heel makkelijk een foto van iets maken met je telefoon. Plaatsfoto. Plaatsfoto. Knop. Terug. Krop. Grijs. Maak advertentiemater op een iPhone. Grijs. Wat zegt hij daar nou? Maak? 25%. 20%. Vinger. Gip terug. Plaatsfoto. Knop. Terug. Grijs. Plaatsfoto. Nou. Plaatsfoto. Plaatsfoto. Plaatsfoto. Plaatsfoto. Dit stukje is niet helemaal toegankelijk. Je krijgt dan straks een tekstveld waar je de... Neem foto met camera. Kies foto uit bibliotheek. Neem foto met camera. Hij is een zin. Neem foto met camera. Plaatsfoto's. Zoeken. Afbeelding. Zeker afbeelding. Zeker afbeelding. Ik heb nu geen neem foto. Nu wel. Zo, die is gemaakt. Opnieuw. Gebruik. Gebruik. Plaatsfoto. Terug. Terug knop. Dan vind ik weer naar rechts. Plaatsplaatsfoto terug. En dan mag ik hem verder. Nou, hier kan ik gewoon een, uh, een groep kiezen. Vervolgens kan ik een scherm, kan ik een abstentietekst zetten met eventueel telefoonnummers of sms'en. Of sm, uh, telefoonnummers of e-mailadressen. Ik vind het een, uh, een redelijk uh, mooie app. Het spul zit op de plek waar je het verwacht. Het is alleen een beetje jammer dat hij dat zoeken eruit vliegt, maar dat doet hij niet altijd. Tenminste, dat doet hij normaal niet. Ik geef de mic vrij voor vragen. Nog even één ding. Er is op, volgens mij, als ik het goed heb op het JAWS forum nu, een, een, een onderwerp gaande juist over uh, het feit dat je op de site die telefoonnummers er niet uit kan krijgen. Ook niet met de OCR functie van JAWS 13. En je ziet dus dat dit eigenlijk zonder enige problemen lukt. Ja, het uh, viel mij eigenlijk ook mee eerlijk gezegd. Uh, ik heb destijds uh, is de app Marktkraam uh, gedownload en dat werd, dacht ik, uh, gepresenteerd als een mobiele versie van uh, Marktplaats. Nu hoorde ik uh, Dirk toch uh, Marktplaats zelf uh, testen, zeg maar eventjes. Uh, kent iemand Marktkraam en wat zijn de verschillen daarin? Nee, marktaam ken ik niet. Ik wil daar wel even naar kijken. Dan moet je hem even, als je wil, naar IAS e schieten met een mailtje. Dan uh, bespreken we volgende keer wel even de verschillen. Ja, ik weet ook dat je dus in. Uh, uh, bij marktplaats kun je je aanmelden. Als je dus aangeeft, even met een mailtje, dat je visueel gehandicapt bent. Dan uh, gaan ze je, jouw account. Geven ze dan een bepaalde dingen vrij, zodat de telefoonnummer gewoon. Als tekst in beeld staat. Normaal gesproken staat het als plaatje in beeld. Maar dan in het geval dat als je visueel gehandicapt bent, dan zetten ze dat als tekst. Dus dat kunnen ze veranderen, maar dan moet je daar een mailtje voor sturen naar die luik van de marktplaats. Maar ja, Paul, je ziet nu, dat, ik weet niet of Dirk dat gedaan heeft, maar dat het dus, zoals hij het nu doet, dat hij geen enkel probleem heeft met dat telefoonnummer. En ik heb geprobeerd een mail te sturen, maar ik heb gewoon nooit geen antwoord gekregen. Ik heb het trouwens vaker gehad met een link die in... Uh... Uh, Outlook of Jaws, ja Outlook als een plaatje eruit ziet dan, dat je hem via uh, je iPhone gewoon als een link ziet ik vind het hartstikke mooi ja dat doen ze omdat je nee, niet dat doen ze, dat is mogelijk omdat je het via, via een iPhone app kun je het nauwelijks of niet of veel moeilijker in ieder geval hacken alle iPhone apps draaien in een zogenaamde sandbox mode dat betekent dat ze allemaal een eigen hokje hebben en je kunt niet uh, vanuit een andere app, deze app bedienen om al die nummers uit te lezen. Dus dit is een vrij veilig en dicht systeem. En het kan natuurlijk vanaf uh, PC, kan het wel. Je kunt gewoon vanaf, nou, roep eens wat Visual Basic of C of welke programmeertaal je maar wil, kun je gewoon een eigen browsercomponent gebruiken. En dan kun je dus gewoon die hele Marktplaats-site besturen. Maar ik ben het met je eens, het is uh, hartstikke mooi. Oké, okay, dan ga ik verder met. Uh, System information, ik ga even kijken of ik wat aan de vraag van Tom kan doen, door het ding wat hoger te zetten. Als hij er dan niet aflazert. Het wordt wel een pausel voor Tom. Nou, dan zit hij wat hoger, dan kan ik er ook wat dichterbij. Sysinfo hd system met status monitor pro. Sysinfo hd system met status monitor pro. Dit is een uh, system information ding. En die geeft iets meer informatie dan de memory status. Um, waarover er nog wel wat vragen over waren. Als je dat volgens mij de ding als mem status zoekt. Toen vond ik hem wel. En later moest ik helemaal memory, memory spatie status in typen om hem te vinden. Pagina 8 van 8. Sysinfo HD system met infotie Sysinfo HD system met status monitor pro. Disk available. Attentie. Battery doctor pro is om naar de zomer scan information. Oké, okay, hij zegt dat er ook nog een battery uh, scan pro is en of die wil gaan proberen. Battery doctor pro. oké. Okay. Nou, dat wil ik niet, dus ik kies voor Cancel. Dat zie je trouwens nog meer bij dit soort appjes, dat ze, als je de Lite-versie uh, installeert, dat ze direct vragen of je de Pro-versie wil installeren en installeer je de Pro-versie, dan vragen ze van, hé, hey, we hebben nog drie andere stukken software, zou je die misschien ook wel eens niet willen kopen? Ach ja. Ik heb uh, tabbladen, Storage... Me ...memory... ...battery... battery. Processes. ...processes... ...system... And system... storage... ...storage, nou, daar heb je... ...disc available, 3.11 gigabyte... ...hoeveel disk available er is... ...13.59 gigabyte... ...ik dacht dat ik een 16 GB had... ...maar er zal wel een en ander ROM afgesnoept worden... ...door anderen... ...3.11 gigabyte... 2 UXDisk, 10.48 gigabyte, 77.12% geselecteerd. Storage top 1 van 5. Dus daar staat verder niks spannends in. Je kunt niet die uh, diskruimte tikken om te bekijken wat er. Uh, door wie het gebruikt wordt. Dat vond ik wel een beetje jammer. De memory, hoppa, geselecteerd. Total mem 254 M, user mem. 254 MB en. Totaal juist 105.79 MB. Werd Nou, dit is in feite hetzelfde wat dat vorige. Oh. In feite is dit hetzelfde wat het vorige appje ook deed. 37. 18.04 MB. Free, 5.08 MB. En ook, 80%. Nou, ook dezelfde uh, categorieën memory geeft hij aan. Geselecteerd, batterie. Dan, batterie geselecteerd. Standby time, 255, belangus Talktime 2G. 10, 12, AIS, Talktime time 3G. 4, 15, AIS, video play. 8, 30, AIS, audio play. 25, 30, AIS, internet 3G. 4, 15, AIS, internet Wi-Fi. 7, 39, AIS. Volgens mij zegt hij de hours aan het eind. Dat Volum. ga ik even bekijken of dat echt zo is. Regels. Regels. Een stand -by A -s. A -s. Dus hier veeg ik eentje naar boven tekens. en draai ik naar tekens. H-O-U-R-S. Nieuwe regel. Oké, okay, dat zou dus inderdaad hours. Dus hier krijg je een aantal uh, voorbeelden van uh, hoe lang deze batterij nog mee zou gaan bij verschillende uh, werkzaamheden. Geselecteerd. Batterie Proces. De, De processus. Selecteerd. Team op UNL natuurlijk. Total proces. 40. We draaien 40 processen. 3503 System AD. 3475 Marktplaats. 3433 Lokale op CNL. 3361 helper, 3338 Preferenties. 320 Storage. Je kunt, je kunt ook hier verder niks met die processes. Ik vind nog wel dat er een, een uitgebreider systeminfo kan komen. Uh, deze kostte geloof ik 79 cent. Ik heb er ook nog een aantal andere bekeken die uh, ja, tot 2 of 3 euro waren. Maar aan de omschrijvingen had ik niet zoiets van, joepie, jij biedt veel meer dan dat deze biedt. Geselecteerd. Proces. System. system. Geselecteerd. Uit van werk. Zo heet dat ding. Device model iPhone 3GS. System name iPhone OS. System version 5. 1 iOS 5. Dat is wat er aan software draait. cpu 600 mhz AZ Cortex A8 processor. Processor nummer 1. Ude 1 A1 A4 D2207. 2D7 A1 Storage. 1 van 5. Dat zijn dus wat gegevens over de processor. En over de boot time. 2 d Twee dagen 47 en een aantal minuten ago ben ik voor het laatst opgestart. Het is uh, niet echt een heel belangrijke app, maar het is altijd vind ik wel grappig om iets te weten over het toestel waar je mee bezig bent. Ik geef de mic vrij. Nou, hier zijn schijnbaar geen vragen over. Dat had ik ook niet echt verwacht eigenlijk. Uh, ik denk dat we gewoon doorgaan met de. De volgende. En dat is, hoe heet hij ook alweer? Concert Die gaat over live muziek. En ook daarvoor moet je een account aanmaken. Gelukkig gaat het op dezelfde manier als Marktplaats. Uh, alleen het duurt soms wel even voordat je account werkt, heb ik gezien. Want hij had heel vaak dat hij de e-mail opnieuw wilde sturen voordat ik muziek mocht afluisteren. Of dat was een fout in de, in de server. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik hoop dat het nu goed gaat. Na de marktplaats app heb ik nergens meer vertrouwen in. Even hier terug naar mijn thuisknop. Pagina 8 van 8. Sysinfo HD. System status HD device in Concert verhoudt. Concert verhoudt of concertvoudt. Ik doe hem dubbeltikken. Concert verhoudt. Station Back. De Even helemaal terug naar het begin. Dat is log-out. Log <laughs> Dat Engels en met Nederlands spraak is soms wel een beetje raar. <coughs> daar moet je wel een soort van aan wennen. Oké, okay, het hoofdscherm. No. Zij los. Zij los. Dat hoor ik ook niet wat hij daar zegt. ...tekens, Hoofdletter C. H. A. N. N. E. L. oh Channel. Zeg. Channel zegt hij daar. CV na B. In. Barbeton. Concert Context. CV na B. In. Knop. Dat is volgens mij een infobutton. Concert Foult. Stetselman. Op. Deur. List 2. Knop. Veet van Mac. 06-07-1975. 015. Progress. Oh, dit zijn de filmpjes die ik bekeken heb. Zijn dit? De is een soort history. Dan wil ik toch even Kijken wat hij laat C. G, Spatie. N. O. W. Spatie. L. A. N. G, spaatsiek B, A, R, B. Nou, playing. Oké, okay. wat er nu aan het spelen is. Dan heb ik schijnbaar iets niet afgezet. Perfect. Ik veeg verder naar rechts. Vault Radio. Dan heb je naar Vault Radio. Nou, dat is een soort internetradio waar je uit categorieën kunt kiezen. En daar muziek uit kunt halen. Video. Dat geldt hetzelfde voor video. Playlist. Daar kun je je eigen playlist maken. Plus. Met Browse kun je uh, op nummers zoeken. Search. Daar kun je op artiesten zoeken. Most, play it. Most, play it. Uh, most Played. Dus wat er door heel veel mensen bekeken wordt. My favorites. My favorites. Dat zal wel een lijstje worden wat ik kan vullen terwijl ik nummers aan het afspelen ben. Nou, als ik bijvoorbeeld bij die Most, play most Played ga kijken... Most playet oh, terugknop. En ik veeg daar naar rechts. Most playet context. CV naar de Bimberthon. Dat is weer die mooie knop. Instans National op 17 1973. De meeste de meest, nou de dingen die het meest bekeken zijn, zijn wel redelijk oud de stones. Genesis. Genesis. Capitolien. The Beach Boys. Bluesprint. De nou, ja, Bro Springsteen. Springsteen. Die doe ik dubbel tikken. de Ik veeg naar rechts. CV naar Badlands. die doe ik dubbel tikken. En dan moet hij gaan spoelen. de Volume 94 player, dat geeft Ik zet hem even stil. Daar zit Volkszap zo te horen. Uh, dit scherm heeft een redelijk overzichtelijke uh, indeling: Facebook, Twitter, share. Previous track. Play. Next track. Next track. Player add to favorites. Knop. Uh, add to favorites. Dus aan het lijstje van favorieten toevoegen. Volume 4. 9. Het volume kun je instellen. Nou, oh, dat is eigenlijk alles. Ik dacht ook Click. dat als je hem. player info button. Knop. 4, 45. Progress. 7%. Nee, je kunt dit niet. Progress. Nee, je kunt hem niet doorschuiven. Het is wel het idee dat je hem als je hem afspeelt, misschien. Ik denk hoor. Ik zet hem even aan. Op. Next. Play. Palsen. Klik. 023. Progress. 9 procent. 434. Oh, kijk, nou, nou begint hij echt. Nee, je kunt hem niet door het nummer of de video heen, heen spoelen. Dat kan wel jammer zijn, maar dat is eigenlijk zo. Er staat hier vrij veel in. De eerste 14 dagen is het gratis. En ik weet niet uh, wat hij daarna gaat kosten. Dat zei ik aan het begin al, dat had ik even op willen. En vind ik eigenlijk ook wel even moeten zoeken. Maar misschien dat Daniel dat weet... ...toen jullie de app op de appwijzer.be zetten. Ik geef even de mic vrij... ...voor vragen of eventueel opmerkingen van anderen. Groeten, tot zo. Nee, ik weet ook de prijs niet. Um, maar ik weet in ieder geval dat hij heel leuk is. Uh, omdat ik ja, een live concert... ...je hoort alleen maar live concerten eigenlijk. Hè. Nee, ik weet het ook niet. Ehm... Um, Goh, ik heb hem eigenlijk al heel lang, maar het, is, het zal ook wel een, een maandabonnement zijn. Uh, maar ik geloof als de, de trial voorbij is, um, voor zover of dat ik me herinner dat je hem kan blijven gebruiken, maar goh, misschien uh, maximum een uur per maand of zoiets, ja, op, die, op die manier is hij beperkt. En ja, ik weet het echt niet. Sorry. En dat geeft niks, dat kan nog een keer uitgezocht worden. Maar ik vond het een. Uh, ik ben het inderdaad met je eens dat liveconcerten vaak verder weg het mooiste zijn. Tenminste, vind ik wel. En uh, hier staat wel van alles en nog wat in. Dus ik uh, sluit me aan bij wat jij schreef. Om op af te wijzen dat het echt gewoon een prachtige af is. Naar andere vragen? Oké, okay, dan hebben we er nog eentje over. We lopen nog redelijk op tijd. En dat is de droptekst. En dat is een. Uh, Eigenlijk een hele simpele tekst-editor waarbij je dingen alleen maar in Dropbox kunt storen. En ik, ik vond het wel handig. Ik heb wel eens een keer dan vind ik ergens een artikel wat ik uh, op Twitter wil zetten ofzo. Oh. En dat clip plak ik dan in droptekst. En dan bewaar ik het. Dan staat het in de Dropbox. Daar zoek ik het op. Ik doe een generate link van dat artikel. En die kan ik dan weer plaatsen in Twitter. Even kijken waar ik uithang. Thuisknop. Concertvouw. Oh, Magic Rec. Magic Rack. Top dood, e Ja, hij e moet hier staan. Droptekst, ja. Oh. e Droptext. Droptekst. Als die wakker wordt, dan kom je direct in de... Dropbox. E in My Dropbox. Daar vind je een edit knop, waarbij je dus map en dat soort zaken weg kunt gooien. Play text. Add. knop. Settings knop. Nou, hij heeft een settings knop. Kijken we er eerst eens dus even bij. Settings. Toe jongetje. Er komt een dan uit. Settings. Pop text. Filus en 13, Pop text. en 13, Hoofdletter f i l e s a n d s h d i t i n g Of files and date. File encoding, auto. File encoding, auto. Dat is een vrij technisch verhaal wat hij daarmee wil. Richting Dropbox. Next Unix, LF. Wat voor end-of-line teken je wil gebruiken. Ja, dat vind ik ook wat neurdruk. Die tijd hadden we volgens mij wel een beetje gehad, maar goed. Enable text expander. Ik heb niet kunnen vinden wat de text expander is. Wat ze daarmee uh, voor hebben. Text Schakelknop. Uit. Hidden files. Dus of die hidden files wel of niet mag laten zien. Hidden files. Set editable file types. Set editable file types. Nou, daar zit tekst bij. Er zit echt van alles en nog wat bij. Uh, ook dingen als CSS. Dus ze denken ook dat hij echt geschikt is om uh, uh, internetachtige sites en internetachtige bestanden te uh, bewerken. Nou, wat mij voor wat het waard is. Security. Context. Security. code. Of er een uh, password op staat. Beveiligd. Nou, dat is in dit geval niet zo. Lock, never. Of die moet lokken, maar nou, dat moet hij nooit doen. Unlinked account. En unlink account betekent dat ik hem losmaak van mijn Dropbox account. Als je hem de eerste keer start, dan moet je je Dropbox account invullen. En dat kun je ook losgooien. Settings, context, hier ga ik naar dan. Daar heb ik mijn Dropbox. Knop, text, add. Settings. Oh. Dan doe ik add. Attentie. Add file, Add folder. Nou. No. Cancel. Dan heb ik een add file, add folder of cancel. Ad folder. Daar zeg ik een folder. Add Nieuw folder. En de aanname voor de nieuwe folder. Trek cancel. Oh. Textveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Daar staat nog niks, dus daar vul ik me even test in. Of lettering. Hofletter T. Hofletter E. W-A. Ja. S. I. E T. En dan heb ik Heb ik hier een greet of een maken. Even kijken hoor, die greet zit er rechtsonder op het toetsenbord. Ik ga even vegen vanaf nieuw folder of ik hier een, een save heb ofzo. Cancel. oké. Ah, daar heb ik een oké. Okay. In dit soort gevallen uh, is het soms een beetje onduidelijk welke knop je moet hebben. Volgens de regels zou het zo moeten zijn dat als ik nu de greetknop knop gebruik dat alleen dat toetsenbord maar weggaat. Dat ik dus klaar ben met het invullen van tekst. En dat die oké okay en die cancel knop blijven staan. En dat ik daarna nog oké okay kan gebruiken om de actie van het maken van die, die nieuwe folder of die nieuwe map um, akkoord te geven. Dus ik ga kijken of ze dat echt klopt. Of ze het doen volgens de regels. Ik dubbeltik nu op greed. Met. En tot mijn verbazing Met. is die nou gewoon weg. Test. En is de folder aangemaakt. Ja, ik kan me dat in dit geval wel een beetje voorstellen. Want ik kon daar op dat andere scherm natuurlijk niks anders. Maar het is dubbel om daar een greet en een oké okay knop te hebben. Test. Als ik test, dubbeltik... Actie Midrobox. MitroBox. Ik geef mijn rechts. Heet dit? Het. Het. Het. Het file. Leo Vide. Tekstveld. Bewijkbaar. Tekermodus. Of B. Hoofletter letter A. Die gaat over. A. -H -A, -B. A -B. P. Q. En ik. Tekstveld. Leo Vide. HB. Of Q. En hier kan ik dus nu gewoon een action. Hier kan ik dus een verhaal maken. En bij de action heb ik een save. Dan heb ik nog een keer settings, daar kan ik een soort bestandsproperties aangeven, bestandseigenschappen. Oh, dit zijn dezelfde settings als de settings van het hoofdscherm. Oh. Waar is mijn dun? Daar is mijn dun. Hier zit die action weer. Hoppa. Dan druk ik op save naam voor de nieuwe file. Daar wil je een naam en, hebben. Bewerkbaar. Die is al is al bewerkbaar. G. A. Die noemen Hoog we ook even HP. hp Die heeft een knop. Nou, laten we die maar gebruiken. Grijs. En nu is de action grijs geworden. Dat betekent dat die dus niet bruikbaar is omdat er ook niks nieuws meer te saven valt. En op deze manier kan ik dus vind ik redelijk makkelijk. Uh, en recht toe recht aan zelf tekst maken die in Dropbox geplaatst wordt ik geef te maken weer vrij voor vragen en opmerkingen oké, okay, nou dit was ook een redelijk street verhaal tenminste ik hoop dat ik het straighter genoeg gebracht heb het is in ieder geval een redelijk streete app um, dan kunnen we doen naar het volgende ding en dat zijn Zaken die uh, in de chat opgevallen zijn of zaken die jullie opgevallen zijn. Leuke dingen die je tegengekomen bent. Uh, ik zou zeggen brand los. Even terugkomend op uh, Nederlandse apps. Ik heb zowel gezocht op uh, NL apps en ook op Nederlandse apps. Als ik op NL apps zoek... Ik, uh, toeristische oh, Zo krijg ik één app. Zoek ik op Nederlandse apps krijg ik er twee. Waarbij die ene gevonden onder NL apps daar ook weer in staat. Ik zal ze laten horen welke het zijn. Nederlandse apps, zoekveld, wistekst, Nederlandse apps, supersoftsoftware.com, gratis, twee sterren, zeven recensies. Oké, okay, dat is de ene, die is dus gratis. En de tweede die nu komt, die vond ik toen ik op uh, NL apps zocht. Nederlandse apps, Dutch apps, DA apps, 0 euro en 79 cent, 3,5 sterren, 163 recensies. Oké, okay, Dirk, dan nou mag jij nu vertellen welke uh, de jouwe is... Ik wil er gelijk even op inhaken Tom uh, Roger hier. Ik ben uh, in de tussentijd ook zelf aan het kijken geweest. Je hebt inderdaad een gratis versie en een betaalde versie. En ik kan me vergissen maar ik dacht toen dat ik hier uh, tijdens het vragenuur hoorde dat dat iets gratis was. Dus ik had de gratis versie gepakt. Nu heb ik de 79 cent versie verpakt en die doet het perfect. Dus daar zie ik ook alle buttons uh, uh, onder die derk uh, ook uh, heeft in het programma. Dus uh, dat is het, uh, het hele probleem, denk ik. Oké, okay, gelukkig. Oh, wacht. Dat is hartstikke mooi. Dan heb ik uh, waarschijnlijk per ongeluk gezegd dat hij gratis was. Uh, en daarmee jou op het verkeerde goed verkeerde been gezet. Excuus, dat was uh, niet handig. En gelukkig heb je nou weer de goede gevonden. Dat is trouwens wel, vind ik wel een, een soort van nou, een probleem, weet ik veel. Wel soms lastig. Als je nou zegt van oké, okay, uh, je kunt bij een app niet snel even zien uh, hoe dat ding echt heet in de App Store. Soms is de naam van de app gewoon anders dan die in de App Store gezocht kan worden. En dan kun je natuurlijk wel weer bij de uh, About This App gaan kijken en zo. Maar dan moet je weer heel veel dingen openklikken en langs laten komen. Voordat je weet wie de maker is van zo'n app. Het zou handig zijn als je daar gewoon even uh, drie keer op kon tikken en dat je dan een ja, soort, soort properties veld kreeg, een eigenschappenveld waar ook de maker in stond. En de titel zoals die in de App Store staat. Zo zie je overal is nog wel iets te verbeteren volgens mij. Hoewel ik vind dat ze dit uh, goed en strak doen. Verder, verder nog vragen. Um, Concertfout kost uh, 2,99 euro per maand. En als je een uh, VIP-arrangement wilt, per manier van spreken, kost het uh, 49,99 euro. We hebben de trap gaan opzoeken. Wat kostte die, dat VIP-ding? Zei je daar 49,99 euro per maand? Uh, per maand niet, per jaar. Voor een volledig jaar... Wat is dan meer, uh, meer om die mensen te steunen, zeker? Maar normaal gezien kost het 2,99 euro per maand en 49,99 euro voor een jaar. Oké, okay, dat is op zich best een, uh, wat mij betreft, zeer acceptabele prijs. Ik, oh, oh ik, vind het, uh, ik vind het een mooie app. Dankjewel voor het opzoeken. Nou, nou, nou. No. Zo. Uh, nog verdere vragen of andere Leuke dingen. Ik ben zelf niet zo heel veel leuks tegengekomen in de, um, de App Store of, of ik had eigenlijk vanmorgen willen gaan zoeken, maar bij ons was de stroom uitgevallen vanmorgen. En moest ik dus eerst eens zoeken waarom de stroom eigenlijk er niet was. En dat kost altijd heel veel tijd met stoppencontacten, dus stekkers, verlengsnoeren, et cetera. Dus ik hoop dat ik van de week uh, na de vakantie weer wat meer tijd heb om ook weer andere leuke dingen op en uit te zoeken. Dus ik heb niks leuks meegemaakt. Uh, misschien een ander wel. Ja, de mensen die vanochtend nog in het uh, VoiceOver Forum hebben gekeken, die hebben dat waarschijnlijk ook al gezien. Um, er heeft iemand een, uh, uh, een mailtje geplaatst over het appje ShopBoard. Uh, ShopBoard is een app waarbij je van uh, verschillende winkels kunt zien wat voor aanbiedingen er zijn. Um. Je kunt kiezen voor welke soort winkel voor supermarkt, kledingzaken, noem maar op. Het appje lijkt helemaal toegankelijk te zijn. En ik heb er zelf, uh, hij is gratis, ik heb hem gedownload. En wat mij betreft kan Supermarkt Plus de deur uit als de ding inderdaad zo blijft werken zoals hij nu doet. Het is een, echt een leuke app om eens na te kijken. Hij heet dus Shopboard, B-O-A-R-D. Dat is echt heel slecht, Tom, want ik zag ook in het voice-over forum dat er bij Karwijn, een, een dok in de aanbieding was met een klokwekker voor de iPhone, een dokstage met een klokwekker. Word je helemaal hebberig van van die dingen. <laughs> ja, natuurlijk word je er hebberig van. Dat snap ik. En daarom doen ze het ook. Maar wat het leuke van die app is, is dat die over veel meer categorieën gaat dan alleen maar die andere op de supermarkt die de supermarkt doet, bij wijze van spreken. Dit ging ook over kleding en dat, over wat jij zegt over die docks. En dat is echt, ja, mooie en leuke app. Ja, en daarnaast merken wij al een tijdje hier dat, dat de, uh, als ik wil kijken naar de C1000 aanbiedingen in Supermarkt Plus, uh, niet goed wordt weergegeven. En uh, ik heb het dus even vergelijk. en ShopBoard doet dat dus wel en is ook up-to-date. Oké, okay. ik heb ondertussen even Marktplaats uit mijn appkiezer gegooid en ik ga nog even de mic pakken om te kijken of hij nu mijn Apple MacBook Air wil laten zien. Ik vond het toch wel heel jammer dat hij dat niet deed. Ik doe hem dubbeltikken. Hij start. Dat vind ik dat ook altijd mooi van apps, is dat er allerlei recente zoeklijstjes worden bijgehouden en recente advertenties. Ik blader door rubrieken. Kiesgroep. Ik ga naar computers. Ja, computers en software. Computers en Apple verticale lijn desktops. Apple verticale lijn iPad. Apple verticale lijn laptops. Apple verticale lijn laptops. Computers en software. Terug. Drut. Geselecteerd. Lijst. Ik laat hem op lijst staan. Ik ga naar filter. 980 en daar veeg ik naar de MacBook Air. Postcode. knop. knop. Meer info, rubrik. Apple verticale lijnlectons. Prijs. Zoek op prijs. Meer info, zoek op prijs. Model. Macbook. Macbook Air. Die doe ik dubbeltikken. En nou fingers crossed dat hij zich gedraagt. Dat beeldtrekken. Nee, hij gedraagt zich niet. Het is uh, wel een beetje jammer. Dus dat ding is wat mij betreft niet rijp voor de schroothoop, maar wel rijp voor een update. Want ik vind eigenlijk toch wel dat dat uh, goed zou moeten werken. Ik zal voor de volgende keer, ben ik er niet, ben ik op vakantie. Maar voor de keer daarna zal ik toch nog eens even nadenken wat ik anders gedaan heb. Want ik heb daar vanmorgen toch nog een boot mee lopen zoeken en lopen... ...klieren door rubrieken heen. Nou, dit vind ik jammer. Voor de rest hebben jullie gezien wat hij wel goed doet... ...en dat doet hij, vind ik, heel goed. Oké. Okay. Nog iemand wat te melden, te mekken... ...of anderszins toe te voegen? Ja. In september komt in Aantocht... ...en uh, Apwijzer gaat weer... Uh, ...terug videofilmpjes maken... ...YouTube filmpjes. En uh, er komt ook een Abwijzer TV... Dat wil zeggen dat we, als er ergens een beurs is, uh, dat we dat ja, de beurs. Ja, dat we die gaan proberen mensen interviewen over nieuwe producten en zo. En dan gaan we dat op uh, de Awijzer site laten zien. En Awijzer goes ook radio. Dus uh, Awijzer gaat ook samenwerken met Duvel Radio. En uh, die kan iedereen ook ontvangen met de Orion Webbox. Dus. Uh, Werk genoeg. Hoeveel abwijzeruren maak jij op een dag, Daniel? Um, ja, het is een verslaving. Maar het is al een verslaving die ik drie jaar heb. Dus uh, nee, uh, het eerste programma is al uh, ingeblikt. En uh, ja, we gaan terug toer op toernemen met, uh, met de beurzen. Maar er komen nog dingen, dus uh, we zijn nog niet uitgeblust. Ik zou zeggen, leef je uit. Ik vind het uh, hartstikke leuk. En uh, ik vind het ook leuk overigens dat je regelmatig hier bent... Uh, en uh, ik ben blij, blijf rustig nieuwe appjes verzamelen en alles doen. Daar kan ik dan weer gretig gebruik van maken voor het vragenuur. Nee hoor, soms dan zoek ik gewoon nieuwe dingen en soms heb ik iets van... Ja, dat is echt hartstikke leuk wat er bij alpeisen staat. En dan uh, grijp ik hem daar. En even kijken, ik denk dat we redelijk richting... Over... Nou, nou, nou, hij met zijn statusbalk onderdelen af en toe... Oh jawel, ik heb nog wel iets heb ik, wat, ik, wat ik tijdenlang niet van dat ding begrepen heb. Is als je de hints aan hebt staan en je raakt de statusbalk aan. Dan zegt hij uh, iets van... Uh, tik met drie vingers om het berichtencentrum te openen. Of dubbel... Ik ga even kijken wat hij exact zegt. Wacht even. Topregels. Spreeks. Volume. Hints. Hints ingeschakeld. Hints ingeschakeld. Als ik nu op de statusbalk tik. 16 ...statusbalk onderdeel. Veeg omlaag met drie vingers om de bericht in het centrum weer te geven. Tik dubbel om naar boven te scrollen. En zeg je tik dubbel om naar boven te scrollen. Um, dat heeft hier geen enkel effect. Maar als je in een lijst bent is dat hetzelfde als met vier vingers op de bovenkant van je scherm tikken. En ik had laatst een, uh, een Engelse app en toen was de statusbalk ook Engels en dan staat er van uh, tap twice to scroll to top dus om helemaal naar boven te schuiven en ik had dus gedacht van oké okay, je schuift iets naar boven nou ja dat zal wel een foutje zijn maar wat hij daar doet is naar boven schuiven in bijvoorbeeld je, je contacten. Je, je, je, als ik bijvoorbeeld naar telefoon ga en naar contactenlijst zou hij dat daar moeten doen geselecteerd Telefoon, alle contacten. Contacten. En ik ga nu. Rebecca Tabel 3 van 5 sturen. Anja Paulus. Tabelindex even wat naar beneden velen. Zet werk. En als ik dus nu de statusbalk aanraak. Alle aanklacht. Contact, 16 uur 10. Statusbalk onderdeel. V, omlaag met drie vingers om het berichtencentrum weer te geven. Tik dubbel om naar boven te scrollen. Ik doe nu dubbel tikken. En als ja, ik. Tot en met zes van 189. Nu rustig van boven naar beneden ga. Hallo. Bij nummer plus 1, hoofdletter A, tekst. Begint de lijst weer bij A. Het heeft even geduurd, waarschijnlijk hadden jullie dit al lang begrepen. Maar. soms werkt het in mijn hoofd wat langzamer dan bij anderen. Ja, maar met vier vingers boven of onderaan tikken, dat is naar het eerste object gaan of naar het laatste object. Dat kan in een website zijn, maar dat kan ook op je springboard of je bureaublad zijn. Dat hoeft, met vier vingers hoeft niet altijd in een lijst te zijn, dat is het verschil. Ja, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Uh, maar dat betekent dat dus dat je niet zo makkelijk een lijst naar boven, naar, van onderaf kunt scrollen. Ja, zolang er natuurlijk dingen onder staan, zoals in dit geval, dan kun je gewoon vanaf het tabblad... Uh, wat is dat? En als ik, da als ik daar naar links ga... Komt hij wel bij het laatste contact terecht, uiteraard. Maar je hebt helemaal gelijk, Daniel... Ik zie dat het alweer ruim overvieren is en het blijft ruimer overvieren steeds als ik blijf doorleuteren. Um, tenzij er nog iemand iets voor de valreep heeft wat hij echt heel graag kwijt wil, ga ik afsluiten en dan ga ik weekend vieren en kijken of ik een beetje droog thuis kan komen. Oké, okay, wat mij betreft goed weekend. Blijf lekker hangen als je nou even wil kletsen. Misschien dat ik straks nog even met mijn iPhone mee doe. Dan kan ik even wat rustig wat rommelen en opruimen. Maar deze pc die wil een, de weekend slapen. En dan mag hij maandag weer wakker worden. Oh nee, maandag ben ik op vakantie. Dat is echt helemaal tof. Ik uh, ben er volgende week niet bij. Dat is uiteraard ongezellig. Tenminste vind ik altijd heel ongezellig. Dus Tom en Nancy gaan jullie uh, vermaken met allerlei leuke apps. Waar ze hard naar moeten gaan zoeken. En de week daarna ben ik er weer gewoon bij. En dan ben ik een weekje lekker weer naar Macedonië geweest. Fijne vakantie, jullie ook. En tot over twee weken.